Het weer bewolkt en droog, en de ochtend kans op motregen. Vanmiddag droog en af en toe wat zon. Het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NWS journaal. Dit is Radio 1. PNN BNN. 47. Ik snap heel goed de maatregelen, maar ik word er ook echt dobel van. Ik denk dat we elkaar heel erg bang maken iedere keer. Aan de andere kant denk ik dat het belangrijk is om alert te blijven. Ja, ja weet je, als, als, iemand, als, iemand, als, als, als iemand iets wil doen, doet hij het toch wel. Ja. Ik bedoel, en ik maak me eigenlijk niet te veel drukker over. Ik kom uit de bel, maar en ik, en, ik zie dat niet echt als, een, als op... Als een uh, doelwit van hun of van uh, terroristen of iets, is het goed, man. Nu is iedereen boos, maar als het echt blijft te zijn, dan zijn ze boos als je niet ontruimt. Dus ik denk uh, wel. De autoriteiten kunnen geen risico's nemen, dus dat is wel begrijpelijk. Ik snap het wel, want als het één keer act is, dan ja, moet je wel uh, mensen veilig hebben. Ik heb een meter een keer te veel ontruimen als het niet ontruimt. Goedemorgen, het is. Bijna vier minuten over vier. Dit is 4 7 tot 7 uur deze ochtend op, op zondag 16 januari 2011. En we gaan het hebben over boetes. Vind jij dat er te snel boetes worden uitgedeeld hier in Nederland? 0800-1121, 0800-1121. Eh, ik kwam erop omdat ik een berichtje las op internet over een man... En die had 50 euro vast in zijn auto. En op een gegeven moment uh, uh, reed hij op de A59. Hij deed even het raam van zijn auto open. En dat briefje, dat vloep, dat waaide zo uit zijn hand. En uh, toen dacht die man, nou dat is zonde zeg. Dan ben ik in één keer mijn 50 euro kwijt. Dat, dat kan niet gebeuren. Dus hij heeft even zijn auto stilgezet op de vluchtstrook. En hij dacht, even zoeken naar dat briefje van 50. Nou, allemaal mensen die er langs reden, die dachten, dat kan niet. Dat, je, je kunt niet zomaar stil gaan staan, jongeman. Dus uh, hebben ze de politie gebeld. Die kan me even polshoogte nemen. En uh, die hebben de man aangesproken en hebben hem een boete gegeven van 280 euro... voor het onnodig stilstaan op de vluchtstrook. Toen dacht ik ook, nou, dat is toch wel. Die man die zoekt gewoon even zijn briefje van 50, anders is het toch ook zonde. Toen hebben ze nog even zijn papieren gecheckt. En bleek dat hij ook nog niet eens goed APK gekeurd was. Bam, nog een keer 100 euro erbovenop. Dat was al 380 euro. Ging nog wel weer 50 euro vanaf, want hij had wel zijn 50 euro teruggevonden. Dus hij stond op de goede plek. En toen dacht ik, nou, het gaat wel heel rap hoor, met die boetes. Uh, de, we zijn daar altijd wel snel mee. En ik moet zeggen, ook met uh, wat Simone net al zei... ik heb het ook al eens gehad, dat je, dat je fietst en dat je dan op een plek bent. Ineens heb je helemaal niet door. Maar ineens ben je op een plek waar je blijkbaar kennelijk niet mag fietsen. En dat is dan vaak in de stad of zo. Maar dan is het maandagochtend en dan is er helemaal niemand... ...behalve drie agenten die dan daar klaarstaan om jou een boete te geven omdat je aan het fietsen bent. Nou, als jij dat ook hebt, als je denkt, en er worden echt wel heel snel boetes uitgedeeld... ...of misschien denk je wel van, nou, uh, er wordt juist te veel te makkelijk gedaan met al die boetes. Dan mag wel wat sneller. Uh, 0800 1121, 0800 1 1 1, dat is het telefoonnummer. En dan kun je inbellen. En dat heeft Aad ook gedaan. Aad, goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Dag, dag, meneer. Ja, Wat ja. een mooie stad achter er de duining. Hey, kijk aan, kijk aan. Ik ben u uh, dankbaar dat ik uh, mag reageren. Nou, daar <laughs> hoef je niet dankbaar voor te zijn hoor. We zijn dankbaar dat je belt, Aad. Nou, mijn uh, relatie is dat ik uh, in zijn algemeenheid niet vind dat het uh, hoge en te snel boete staat. Nee, niet te snel. Nee, Dus jij vindt eigenlijk in vindt algemeenheid. Het, dat mag wel wat sneller eigenlijk. Mag wel, mensen mogen wel sneller even een boete krijgen. Nou, niet sneller, maar ik, ik vind ook. De discussie is natuurlijk al lang gaande. Mm. Ook ten opzichte van de verbod, Waar die uh, hoofdpolitieagent het over had. Ja. Op, op de televisie, in het kanaal en zo. Ja. Maar ik denk ook dat het ook een beetje een kwestie van aanvoeling is. En een beetje van menselijkheid. Ja, ja. En een beetje van aanvoeling. Ik heb ook wel eens bekeuringen gehad. En dat was uh, onder andere toen ik nog uh, landelijk. Uh, schijnst dat er was en na Apodden van Amersfoort hoeft moesten moest vrouwen de ringweg in Utrecht. Ja. Nou, en dan wil ik, dus ik ook dan linker weggelegd, en dan moest ik een aantal auto's inhalen. Mm -hmm. En dan geef ik iets meer gas. Ja. En voor 10 kilometer te hard, dan kreeg ik een boete. Maar dat is dan eigenlijk alleen maar omdat je de, omdat je heel even aan het inhalen bent. Ja, dat was de bedoeling, ja. Want <laughs> ja. ik wilde de, de, de rechterrijks zou ik voorbij komen om weer naar rechts te gaan. Ja, dat snap ik. Ja. Maar dan word je wel of de natuurlijk in de buurt terecht. Ja, ja. Maar, dan, maar dan, en dan denk je niet van: jongens, kom op, zeg zo, dat uh, gaat wel heel snel. dit. Ja, nou ja, ik bouw er natuurlijk wel van, maar <laughs> ja, ik moet het wel accepteren, natuurlijk. Bedoel, maar in zijn algemeen, dat vind ik toch wel zo, nou, ja, voor mij mag het. Ja. Dus, ik, ik, ik ben er helemaal niet eh, rauwig verder. Nee, zeker. precies. Het, ho het hoort er gewoon een beetje bij en het zijn dan van die, van die regels. Ja, daar moet je maar even aan houden, want anders uh, loopt het helemaal de spuigaten uit hier in Nederland. Ja, maar dat ik wel een paar kilometer, dat vind ik wel een beetje hypocriet. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat, ik vind dat ik persoonlijk, dat ja, agenten ook een, een interpretatie mogen hebben. Wat je dus inschatten of het nou kwaadaardig bedoeld is of wat dan ook. Mm -hmm. ik kijk, uh, elke week kijk ik naar uh, wegmisbruikers. Ja. Op WSB6 en daar kan ik er wat te leren ook, over nieuwe verkeersregels en zo. Ja, ja, dat is een handig programma. Ja, ja maar dan zie je hè, de gekke toestanden en dan denk je, hey, jongens kom op, dat heb ik toch zelf van jezelf te danken. Ja. Als je zulke rare toestanden eruit haalt. Ja, dat is waar. Je ziet heel vaak mensen die dan inhalen, maar dan ook echt gewoon echt volkomen uh, als een maloot dan uh, over die weg heen razen. Ja, op een gegeven moment heb je het ook aan jezelf te danken dat je dan een dikke boete krijgt natuurlijk. Dan maar moet je geeft, dat ook maar niet nou doen. Ik heb geen een en ik bedoel, dat staat helemaal neergekomen. Nee, nee, nee. Daar heb je gelijk in naad Dat klopt. Nou ja, het gaat nu niet om gelijk. <laughs> ik heb er mijn mening meer geven <laughs> Ja, nou ja, ik vind dat je wel een beetje gelijk hebt. <laughs> Dankjewel voor het compliment. Yo, ja? Ik wens je nog een prettige uitzending. Nou, van hetzelfde. Ik vind het wel leuk. <laughs> nou, dat, uh, dan. Ik ben niet gesommeerd van dat uh, vorige programma wat jullie altijd uh, hebben. Nee. Maar ik vind dit programma na vieren vind ik, uh, veel interessanter. Nou, blij dat, je, blij dat je op bent gebleven dan. Jawel. Hé, hey, fijne dag nog. Bye bye. Dag gaat hoi. Even kijken, dan gaan we naar, uh, naar, uh, naar lijn 3, dat is Rens Rens. Goedemorgen. Goedemorgen. Hé. Hey. Ja, hey. boetes hebben we het over. Vind jij dat dat snel wordt, uh, snel wordt uitgegeven hier in Nederland? Ja, wel een beetje vrij snel hoor. Ja? Ja. Oh, okay. En ik vind dat ook de laatste tijd wel steeds vaker... boetes proberen te maken. Te maken? Hoe bedoel je dat? Nou ja, ik woon in een klein dorpje. Ja. Daar uh, had je een dorpsstraat. Daar mocht je altijd 50. Mhm. Mm en opeens werd het uh, teruggevonden in 30. Ja. En sinds die tijd zat er... Ja, ja... Nou ja, ik wil niet zeggen elke dag, maar om de twee dagen wel een flitsauto in het dorp om mensen te flitsen die, die zich nog niet aan de snelheid houden. Ja, dus jij denkt dan van, nou dan, dan, dan gooien ze de boel om en dan moet iedereen wel een beetje aan wennen, maar dat, dat is dan gedaan. En ondertussen gaan ze wel heel veel flitsen alleen maar om mensen te pakken te nemen. Ja, en dan is een periode, dan wordt er helemaal niet geflitst, dan zie je helemaal niks en dan ineens. We staan er weer dagen achter elkaar, dus dat we zo'n zo'n zouden Ja, dan is het heel makkelijk boetes pakken natuurlijk. Ja, maar het heeft natuurlijk wel uh, nut, namelijk uh, het, het ervoor zorgen dat mensen langzaam gaan rijden. Ja, maar ja, waarom is het nodig op zo'n dorpsstraat langzaam rijden? Kijk, de voetgangers die lopen over het voetpad, ja. dat is um, ongeveer drie meter vanaf de normale weg. Mm -hmm. En de fietsers, ja, die zie je wel. Dus waarom moet je ineens dertig gaan rijden en waarom moet je dat ineens invoeren? En dan, en vooral dan ineens zoveel gaan flitsen. Ja, dus je vindt dat er tussen ben je, ben je zelf vaak geflitst dan? Ja, ik heb er geloof ik al tien binnen. <laughs> op die ene weg? Op die ene weg. Oh jeetje. <laughs> <laughs> Daar zou, zou ik toch maar eens een keertje op gaan letten, Rens. Ja, maar weet je wat het is, ik kom dan vanaf een andere weg, vanaf een buitenweg aanrijden En ja, dan, dan rij je rustig op het Je Meestal ochtends dan let ik nooit zo goed op. Nee. Ja, en 30 is gewoon heel langzaam. Ja, is heel langzaam, weg. vind ik ook. Hoor. Ja. Gaat echt, dan heb je echt het gevoel van dat je, dat je er bijnaast kunt gaan lopen. Ja. ja, en dan moet je gewoon dan moet je gewoon een kilometer 30 gaan rijden. En vooral s'ochtends, dan dus zit ik lekker mijn boterhammetje in de auto en mijn koffie te drinken. Ja. En dan we op houten hard. Ja, ja. ja, je hebt ook zo van die wegen, dat heb je hier in de buurt ook. Dan, uh, dan kom je van een 80 kilometer weg, en dan gaat uh, de snelheid gaat ineens naar 60. Nou ja, oké, okay. ja, dat, dat, dan heb je geen idee waarom dat dan is, maar het zal wel. En dan rij je ja. 60, en dan ineens uh, is het 50, maar dan is er niks ja. gebeurd, maar dan is het toch 10 kilometer langzamer, en dan gaan ze daar dan altijd staan. Ja, maar dat is, dat, ik denk dat dat juist makkelijk geld verdienen is. Ja. ja, dat denk ik ook wel, inderdaad. Ik denk dat ze dat ook. Ja, ik weet niet of ze die Border Express neerzetten, maar ze weten natuurlijk wel: als we daar gaan staan, dan kunnen we wel even wat extra geld uh, binnenhalen. Sommige ja, mensen letten niet op. En als je dan, dan gaat staan, dan heb je dus makkelijk geld verdienen. Ja, ja. Ook al is het maar 10 kilometer per uur, maar zo werkt het denk ik wel bij die mensen. En ja. uh, ik. Uh, ja. Het mooie, het mooie is nog, beeld is een dorp als ze dan bijvoorbeeld zie staan. En uh, je, je mag er 30. Dan ga ik mijn 5 kilometer er lang zwaaien. En op een gegeven moment ga ik stilstaan naast. Dan ga ik naast het dan zwaaien. Ja. Dan denk ik zoiets van. Uh, Zo, jij bent ook wel lekker aan het werk. <laughs> maar, maar ja, het is, het is zielig dat dat soort mensen staan te flitsen. En uh, ja, iedereen moet werk hebben. Maar uh, ja. ik weet het niet. Ik, uh, so, op sommige punten. Kijk, ik snap het wel als er een weg is waar je 120 mag en iemand gaat 220 rijden. Ja, precies. Kijk, dat, dan vind ik... Dan, die, diegene is gewoon verkeerd bezig. Ja, het is niet altijd uh, verkeerd inderdaad om, uh, de, als, als er geflitst wordt. Soms is het ook wel nuttig natuurlijk. En dan heeft ja. het ook een doel. Kijk, als ik uh, bijvoorbeeld aan de weg woont... En, uh, dat mag en ik heb uh, ooit over een paar jaar weer kinderen en iemand uh, die rijdt er 120 lijst 60 mag, kijk en die rijdt mijn kind dood, Daar snap ja. ik het wel. Ja, maar, precies. Uh, ja, ja, ja. Maar uh, op wegen, op sommige wegen vind ik het, uh, daar gaan ze wel heel makkelijk staan flitsen en dan is het wel heel makkelijk om boetes te vergaren. Duidelijk Rens, dankjewel. Nou, graag gedaan hè, slaap lekker ja, Nou ja, ik, ik niet hoor, ik moet nog drie uur maar dat komt goed. <laughs> nou ja, ik uh, ga ook straks wel een keer slapen, heel ik luister me nog even. Heel verstandig. Dankjewel Rens. <laughs> ja, je Tot oi oi Hoi. Dan gaan we naar Badder. Badder, goeienacht. Hey, nacht Ja. Hallo. We hebben het over boetes, hè? Over uh, of Nederland of we hier te snel boetes uitdelen. Wat vind jij? Vertel mij wat. <laughs> oh, dat is jee. absoluut een feit. Ja? Dat hoef je niet eens te vragen. Die stelling is zelfs al verboden. <laughs> jij vindt dat het echt te snel gaat met die boetes? Uh, nou, ik vind het niet. Het is gewoon een feit. Ja? In de praktijk, ik heb het zelf meegemaakt. Kijk, in, in principe, ik ben niet tegen de rechtsstaat. Ik ben niet tegen boetes eigenlijk. Maar op het moment dat de politie onder druk zit... Uh, door hun uh, korpschef, zo weet ik veel, dat ze zoveel boetes moeten inhalen. Anders krijgen ze een, een, een functioneringsgesprek. Mm -hmm. Dan weet je al genoeg. Ja. Er is toch een hamervraag hierover. En gelukkig gaat de minister dat nu afschaffen. Ja, ja, precies, want er zijn inderdaad, um, um, ik zit het verhaal even te googlen nu, maar de, de, de, de, de, de politiebonden, geloof ik, of niet de bonden, maar in ieder geval politie, die willen dan eigenlijk niet dat die, dat die, die, uh, dat, uh, ja, dat, dat hoge aantal boetes wat je moet halen als agent, willen ze niet afschaffen. Klopt, dan dat vind ik heel erg. vind ik raar. Ik snap ja. niet waarom dat niet waarom? kan afgeschaft worden. Dat, dat is ah. toch niet erg voor die agenten? Als ze dat dan, uh, dat nee. levert hun ook wel wat meer respect op misschien? Nee, nee, maar ik weet wel dat de minister het heeft nu afgeschaft, hoor. Uh, het, het gaat komen. Ja, zeker. Ja, het moet wel ik, op dat een gegeven, gegeven, gegeven moment uit. gaan komen. Nou goed, maar goed, eigenlijk waar ik voor belde... is dat ik het zelf mee heb gemaakt in de praktijk. Ja? Ik ging uh, onderweg naar Assen om... Uh, nee, sorry, van Assen naar Groningen om mijn kinderen op te halen. Ja. En dat was de eerste dat. De eerste nacht van deze afgelopen ja, winter, nou ja, het was nog eigenlijk, uh, hoe heet het, uh, herfst, nog yeah. geen winter, het was 4 november. Mm -hmm. En het hagelde, en ook uh, het was min 1 of zo, of min 2, mm -hmm. en opeens kreeg ik uh, beslag op, op mijn voorraam. Wat bleek, ik ontdekte dat mijn verwarming van mijn ruit het niet doet. Oh ja, ja. dus je hebt, geen je hebt geen warme lucht om het even goed uh, schoon Precies. te blowen. Ja. Precies, dus ik kreeg uh, ijs op, de, hoe heet het, op mijn ruit, de buitenkant natuurlijk. Dus ik moest noodlottig aan de zijkant op de vluchtstrook... Ik heb heel netjes mijn vier lampjes uh, hoe heet het, uh, knipperlichten aan, uh, aangedaan. Yeah. Ik ging aan de zijkant en ik reed langzaam op de vluchtstrook, want ik zoek een veilige plek... En opeens zie ik achter mij uh, blauwe zwijlichten. Mm -hmm. Dus ik dacht, oh, het wel politie zijn, wat toevallig. Ja. Ik vond het leuk. We gaan me begeleiden, want dat is goed voor mij. Ja, jij dacht een beetje, hulp kan ik wel gebruiken. Ja, precies, absoluut. Ja. Nou ja, ik stopte. Even, toen kwam ze eruit. Ik vertelde het verhaal dat er aan de hand is. Ze gingen even kijken onder, uh, hoe is het, bij de bumper. En daar gelijk. Dus ik legde uit, volgens mij, mijn vervolging doet het niet. Mm -hmm. Zei hij, oké, okay, kom, kom, we gaan naar een uh, veilige plek. We gingen dus naar precies een plekje dat heet... Uh, hoe heet het glimmermade. ja, glim, glimmermuiden. Glimmer, nee, glimmermade. Glimmermaden. Ja, Glimmermuiden. Nee, Glimmermaden. Glimmermaden, ja. Ja, een ja, ja, ja. plekje daar waar je kan parkeren. Ja. Gewoon om te rusten en zo. Richting Groningen. Tussen Assen en Groningen. Ja, op de A28 is dat. Ja, we reden daar naartoe en hebben we begeleid van achter. We kwamen daar aan. Nou, ze gingen even checken die verwarming en alles. Oké. Okay. Ik... Ik... ik, ik uh, ik was totaal eigenlijk naïef, gewoon heel onschuldig. Uh, het idee dat ik een boete zou krijgen, dat is me niet eens opgekomen. Nee. Ze gingen snel in de auto zitten. We hebben overlegd, kwamen ze buiten. Meneer, u krijgt boete. Nou ja. Ik zei, waarom? Ja. Ik zei, u hebt het verkeer in, in geval gebracht. Ik zei, pardon? Hoezo heb ik het verkeer in geval gebracht? Iedereen die echt kan krijgen op de snelweg, zou... Uh, in, hoe heet het, bij wijze van het verkeer kunnen in gevaar brengen. Maar ja. heb ik daarvoor gekozen? Ja, maar als je doorrijdt, dan uh, breng je het verkeer nog veel meer in gevaar, toch? Want dan zie je dat niks. Dat is correct. Ja. Nou, hij begon mij, en toen daarna, indirect beschuldigde hij mij dat ik bewust op de snelweg ging met, uh, met, uh, ja, met uh, hoe heet het, zo -zo, onder verwarming. Ik ja. zeg, pardon meneer, u trekt dat terug, wat u zegt. Ja. Dat heb ik niet gedaan. Want ik ga nu naar, As eh, naar Groningen om mijn kinderen op te halen. En dit is de eerste nacht dat het ging vriezen. En mijn auto was nog geen anderhalf week geleden KPA euh gekeurd. Toen ja. zei hij, hey, ja, maar de, de verwarming die, die valt daar da niet onder bij de APK-keuring. Ja, vooralsnog, maar je mag me niet beschuldigen dat ik bewust zonder verwarming de snelweg opging. Nee, en, en nu zal het technisch gezien wel verboden zijn... om met een ruit te rijden die bevroren is, kan ik me zo voorstellen. Maar om daar nou meteen een boete voor te krijgen? Ja, je doet, je doet het ook niet zelf, natuurlijk. Precies. Nou ja, ik heb dit uh, verhaal goed gedaan. Hij ja. zei, maar vooralsnug, Je krijgt die boete neer. Ik zei, ja. oké, okay, doe maar, ik ga het toch aanvechten. En hoeveel moest je betalen? Ik ging de auto in, en je mag het raden, 245 euro. 245 euro voor dit? 245 euro. Ongelooflijk. Ja, heb, was... je, heb je het betaald? Ja. Uh, nee, hij, sta, hij staat nog open, oh, ja, maar dat ik is... ga ik aanvechten. Ik ja, want ja, je kunt dan, uh, dit... je, kunt dan uh, je kunt dan naar de rechter toe eigenlijk. Hè? Om, dit om... Accepte... Nee, inderdaad. Want dit accepteer ik absoluut niet. Nee. Ik zou echt een boete betalen waar ik van weet van ik heb het gedaan. Klopt, ik heb die, die, die, die, die, die, die, die, die rood vuur uh, doorgereden, of ik heb te hard gereden, of weet ik het allemaal. Dat vind ik allemaal nog prima, acceptabel. Ja. Ja. Maar dat ze mij zo'n boete opleggen, dat vind ik echt niet acceptabel. Nee. Ik snap het wel, nee, wel want het is... eh, of tenminste, ik, snap, ik snap je frustratie. Want het, is wel echt een hele... absoluut. het klinkt als een zinloze boete. Het is absoluut een zinloze. En ik heb je echt de waarheid verteld zonder overdreven, precies zoals dat ging. Nee. Nou. Ik, ik zou het echt aanvaarden dat ik dat had gedaan. Ja. En ik wil nog één kleine kanttekening, even dit erbij zeggen. Ja. Het feit dat deze boetes helemaal niet werken, dat is bewezen in de praktijk. Als we echt willen. Uh, dat de, de veiligheid bevordert, dan zouden ze iets anders moeten invoeren. Bijvoorbeeld punten. Uh, maak je zoveel fouten bijvoorbeeld mm -hmm. achter elkaar, dan zou je bepaalde, tot, tot een bepaalde uh, be, be, be, punten, dan zouden ze dreigen je rijbewijs uh, in te vorderen dat je het opnieuw moet halen. Zoals hiermee? Ja. Ik denk zo, dat so, schrik je meer mensen af dat ze denken, hou ik heb geen zin om mijn rijbewijs kwijt te raken. En dus ga ik uh, ja, mijn rijgedrag aanpassen. Ja, dus dat boetes... als, je, als je dan te hard rijdt en dan word je geflitst, dan krijg je hup, punten bij, zit je op vijf Precies. punten, rijbewijs weg. Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld ja. Ja. maar dit systeem zouden ze niet invoeren omdat het geen geld er binnen haalt. Nee. En nog een punt, het feit dat ze ieder jaar die boetes... Verhogen zegt al genoeg. Ze verhogen niet om dat mensen af te schrikken, maar ze verhogen het om de kas in te vullen enzovoort. Ja, ja. Ik, uh, ik vind het een tragisch verhaal, brother. Ik hoop dat je die boete nog, uh, nog uh, dat je daar nog onderuit kunt komen. Ik hoop het ook, dankjewel. Ik, ja, dankjewel voor je verhaal. Oké, okay, graag gedaan. Tot ziens, hè. hoi, hoi, hoi. We hebben het over boetes uh, deze nacht. Vind jij dat er te snel boetes worden uitgedeeld hier in Nederland? 0801121, dat is het telefoonnummer. 0801121, als jij vindt dat er te snel boetes worden uitgedeeld. En als je denkt, wel nee of oh ben je gek, dan mag wel wat sneller een boete worden uitgedeeld. Dan kun je natuurlijk ook bellen. 0801121. Tijd voor muziek, tijd voor Bruno Mars. Dit is just the way you are. Oh, her ass, haar eyes Make the stars look. See. Hij speelt dus in, um, um, hoe heet dat programma? The Voice of Holland gaat hij optreden. De geruchten gaan in ieder geval. Deze Bruno Mars, Just the Way You Are. Ik kijk dat niet hoor, dat programma. Ik zat er, uh, ik zat er even langs te zappen afgelopen vrijdag. was het zaterdag? Nee, vrijdag was het. Ik ze langs. Nou, saai, jezus Christus. Wat een saai programma is dat, zeg. Verschrikkelijk. The Voice of Holland. Goed, eens even kijken hoe het gaat met uh, onze Lieke. Lieke, goeiemorgen. Goeiemorgen. Morgen. Hallo, jij zit in de control room. Je yes. hebt, hebt wat belletjes klaarzitten. Ja. Ik wil zo meteen wel even jouw boete verhaal horen. Heb je al een boete gehad? Ja. Ik oh, <laughs> ben heel, benieuwd, ben heel <laughs> benieuwd. Wie gaan we eerst doen? Uh, we gaan naar Maarten. Maarten, goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Hallo. Zeg, zeg het maar, het staat nu 3 tegen 1. We hebben het dus over boetes. Um, drie mensen vinden dat er te snel boetes worden uitgedeeld. En één iemand vindt dat dat niet zo is. En dat staat het nu 4 tegen 1? Heb je T? 4 tegen 1 staat erbij. Maar waarom vind je dat dan? Uh, nou, ten eerste is, ik heb vorig jaar twee boetes gekregen. Ja. En het is altijd op het eind van de maand, dan moeten ze hun kwotum uh, uh, volmaken. Ja, ja, ja, precies, ja. De ene was voor fietsen zullen licht op een achterafstraatje. Nou ja, goed, dat ja. is nog een keer, wat is het, 50 of 70 of zo? Ja. Dat is geen probleem, maar ik zat een keer in het, op een terrasje mm -hmm. van de zomer in de zon. Komt er zo'n uh, politie gaat op een paard langs. Ja. Dus ik, ik was een beetje lollig. Ik zeg, er zit een grotere lul op het paard dan dat er onder hangt. <laughs> Ja. kom hij niet tegen ja. in, de in de boeien geslagen afgevoerd door politievoer. Ja? zo erg uiteindelijk 240 of 270 euro boete. maar kijk Voor belediging uh, van een ambtenaar functie. ja, maar het mag ook niet, hè Maarten. Nu wil ik niet, uh, wil ik niet uh, een beetje heel uh, moralistisch gaan noemen. Kijk, maar maar er, zit, er zit iemand op een terrasje die doet een beetje lollig. kom nou. ja, ja precies. Dat het is wel, het is wel rap misschien inderdaad dat je dan uh, en in, het is de, een in de provinciestad. ik denk niet dat dat in in de randstad gebeurt of zo. Welk, of welke de, stad was stad? het? Sorry? Welke stad was het? Apeldoorn. Ah, Apeldoorn, ja. Maar, maar je, je bent echt letterlijk in de boeien geslagen. Ja, bestje erbij, naar de, uh, naar de cel gebracht. Uh, ik zat daar dus uh, twee uur middags of zo in de cel, tot een uh, uur of vijf, denk ik. Redelijk mm -hmm. uh, lang uh, ingezeten. Ja. Ik kon niet naar de wc, ze hebben dan ook een opje, maar ik oh. kon niemand opdraven. Oh, en toen? Dus toen moest ik de, in de hoek plassen, moest e ik zelf nog opruimen ook. Ja. Nou ja, wat een... Maar je moest dat dus in de hoek plassen. Aper, zitten we eigenlijk. Je moest dus in de hoek plassen van je cel. Ja, ja er kwam niemand opdagen om even naar de. Er was geen wc in zo'n zo uh, cel. Ja. Oh, dat, lijkt me, dat lijkt me. dus echt. Ik heb dus een hele zwakke plaats. Dat zou ik ja. echt niet tegen kunnen. Ja, op een gegeven en helemaal als je net een paar biertjes hebt gedronken op het terras natuurlijk. Ja. er dan... zit natuurlijk wel een knopje. Ja. Voor noodgevallen of zo. Maar ja, als ik daar lag te stikken of te weet ik veel wat, dan was er dus ook niets gebeurd. Zouden ze jou niet in de gaten hebben gehouden met een cameraatje dat ze dachten, nou. Laat die jongen maar even zitten. Ja, dat kan, maar... Uh, ja, ik weet eigenlijk ik niet of toch dat... Naar de wc, ja, dus, uh, ja, ja, nee, dat snap ik ook wel. En, en toen... haalden me van het terras af, nota bene. Dus ja, ja, ja. dat is ook wel wat te bedenken. Ja, en toen en uh, uh, uh, uh, daarna een, een pittig ja. gesprek? Nee, dat, dat viel me wel mee. Gewoon controleren van je ideeën. En uh, nou ja, goed, je boete krijg je thuis. Nou, 240 of 270, ik weet het niet meer zeker. Maar ik vond het wel belachelijk veel voor... Ja, maar ja... En heb je net... Belediging, heb een belediging je net... van de ambtenaar nou was het wel, maar... <laughs> ja. Een beetje leutige opmerking moet toch ook wel kunnen. denk Ja, ik. Nou, dat is ook een beetje belediging van het paard natuurlijk. Ja. Die uh, is ook zijn mannelijkheid kwijt nu. Ja, goed. Voor het paard is het inderdaad. lulliger dan voor de agent. Zelf, ja. <laughs> en en uh, ga je die boete betalen of ga je net als Barders van zo net uh, zeggen van nou uh, bekijk het en, maar. Ik ga het allemaal betalen. Oh uh, ja, ja. Ja, op een gegeven moment moet je het ook maar gewoon betalen en dan uh, lekker laten zitten. En dan. Ja. Nog even de nacht over klaar. Het is wel duidelijk, van, van echt uh, te En uh, wat voor apenland zitten we in? Uh, als je... Maar daarom denk ik ook van ja. Ze zitten weer met een kwotum. En dat moeten ze die maand weer volmaken. Want anders wordt er het jaar er ook weer uh, bezuinigd op de afdeling. Ja, uh, ja. En, nu, en, nu, en, en de politie wil het dan nu niet afschaffen. Hè? Die, dat, dat quota wat, er, nee, wat erop zit. Dat vind, nee, ik wel, vind ik wel typisch hoor, dat ze dat niet willen. Ja. Want je zou toch zeggen, dan zijn we daar vanaf. Want dan hebben we dat. Ik kan me voorstellen dat ze dat zelf ook niet, uh, niet prettig vinden. Ja, maar ik denk dat ze dan, dat ze dan weer uh, Dat er dan weer te veel op ze bezuinigd gaat worden. Ofzo. Precies, ik denk dat ze wel. Uh, uh, ze, willen natuurlijk ook, ze, moet, ze hebben natuurlijk geld nodig ook hè, voor, ja, voor de politie. Ja, precies. Het kost nogal wat, zo'n paard. Dus uh, ja, dat, uh, dat, dat, ik snap wel dat ze geld nodig hebben. Maar ja, om dat nou van ons af te pakken. Ja, maar als er nou ook nog iets bijzonders was in, in de stad op dat moment... maar ja, zo'n paard moest uitgelaten worden of zo, weet ik veel... waarom die knakker daar nu door de stad het paard rond kon rijden. Maar... Ja, nou ja, een beetje neus of zo. Ja, ja. Meer blauw op straat, hè? Ja, Ette. maar het paard was niet blauw, hè? Nee, die zou al bruin zijn geweest. Hé, <laughs> hey Maarten, dankjewel. En uh, ja. nou, weer sparen dan maar weer, hè? Dan kun, je, ja, niet, kun je in ieder geval weer op het terras zitten volgende zomer. Precies. <laughs> Heel goed. Tot, tot hoi. later, hoor. Hoi, hoi. Eens even kijken hoor, echt, het knalt eruit joh, die lijnen. Even uh, gaan, uh, nou, doen we, doen we Henny even. Henny, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zeg het maar. Uh, ik, het staat dus nou. 4-1 voor de mensen die uh, vinden dat er ja. uh, te snel boetes nou, worden uitgedeeld. Het wordt 5-1. Die staat erbij. Ja. Nee, de meest lullige, sorry dat ik het woord gebruik. Bekeuring ja. uh, die ik ooit gehad heb. Uh, ik was krantenbezorger. Ik praat nu over een hele tijd terug. Mm -hmm. Ik praat nu over de geweldersheid. Ja. Uh, ik reed morgens lekker op mijn fietsje uh, met het AD. Ik weet niet of ik een reclame mag maken, ja, ja. En uh, het was iets van kwart over zes morgens. En ik rijd over de stoep. En er komt een of andere diender aan. En die geeft mij een bekeuring van vijf gulden: voor het uh, fietsen over de stoep. <laughs> en moest je dat cash afrekenen bij hem? Nee, nee, nee, nee. Ik kreeg heel netjes een uh, bonnetje. En dat uh, mocht ik uh, netjes op, uh, op dat moment nog op politiebureau uh, af gaan rekenen. Ja, dus, je, dus maar voor fietsen, maar je moet toch op de stoep fietsen als je krantenjongen bent? Dat lijkt me wel, ja. ja. Maar ja, goed. Uh, ja. Misschien hadden ze toen de tijd ook al een bonnenquote... Uh, <lacht> uh, bonnen... Uh, hoe noem je dat? Uh... Ja, zo'n quota voor, voor, ja, zo quota voor boetes. Ja. Maar dat is wel raar hoor. Ik vind het wel vreemd, want er zou een soort ontheffing moeten komen voor krantenbezorgers. Want die moeten op de stoep. Want ik ben ook krantenbezorger geweest. Als je telkens weer de weg op dan word je knettergek van. Ja, dat nou kan niet. goed. Uh, het was een, echt zo'n uh, ou ouderwetse diender. Uh, noem ik het maar eventjes. Uh. Ja, ja. Goh. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Heb je het wel betaald, die 5 euro? ja. Van mijn zakgeld en uh, van, uh, hoe heet dat? Van mijn slagers. Ja, je dat was op geld. dat moment uh, iets van 20 euro per week. Op oh, 20, 20 gulden. gulden, Ja, dus dat was meteen een vierde kon je de prullenbak in gooien. Die kon, die kon ik gelijk even weggooien. Nou, dus. Lullig. Uh, lullig verhaal. Ja, ja. Dat, zijn, dat zijn lullige boetes. En heb je bij die, die agent nog wel eens tegengekomen? Was dat echt zo'n dorpsagent? Of, uh, of later nooit? Hey, luister, ik, ben een, ik woon in Rotterdam, dus. Uh, ja, zo'n agent kom je nooit meer tegen. Nee. Nee. Tenminste, nooit met eigen, dat wil ik niet zeggen, maar het was een heel, heel, heel, heel lulle foul. Ja. Ik snap hem, dankjewel René. Of uh, dankjewel, Henny. Alsjeblieft, uh, jongen. Tot later, René. Hoi, hoi, hoi. Hoi. Hoi. hoi. René. Goedenavond. Ja, het is wat he met die agenten. Oi, oi oi oi, oi die agenten. Nou, ik vind wel dat uh, als we goed, uh, goed hebben begrepen, was het 5-1. Ja, klopt. Er uh, wordt er nu 5-2. Hé, hey, kijk aan, dat is mooi. Uh, dat heeft te maken met het feit dat ik uh, een probleem uh, uit de wereld uh, wil helpen. Ja. Uh, het is niet zo dat uh, de politie uh, moet scheiden qua kwotum. Uh, dat is een gedachte die ooit in het leven is geroepen... door alle politieke partijen. Ja. Um, dat is niet de waarheid. Nee. Er wordt geschreven uit uh, datgene wat jongens moeten doen. Ja. Uh, ik kan je een voorbeeld vertellen dat ik ooit achter een uh, sneeuwtransport uh, uh, heb gezeten. Mm -hmm. uh, jongens doen de werk achter de blietjewagen... En vervolgens gebeurt het dat er een vent dik, in een dikke vette Audi 8 kuilen voorbij gaat rijden. Op een weg die koud is bevoren mm -hmm. Met dik 114. Ja, dat is gevaarlijk. En dan vindt Johan nog ook nog een keer vreemd. over het aan wordt gehouden. En ze te begeuren krijgt. Ja. ja, dat is wel een beetje. Want kijk, als je nou echt, uh, echt wat uitspookt. Dan, uh, dan verdien nee, je de boete maar ook het echt. Het gaat om het beeld. Wat ook in de kranten wordt verteld. Uh, door. Uh, nou ja, Noem alles maar op. Tot de politie schrijft om dat te moeten schrijven om er geld binnen te halen. Mm -hmm. Er zal best iemand tussen zitten die dat doet. Ja. Maar het is niet zo dat, dat het beleid is van de politie. Nee, nee want je hebt dan nu bijvoorbeeld zo'n burgemeester van Dordrecht, hè, die Arno Brok, die heeft ook gezegd... ja, de, wij gaan dat hele bonnenquota, die afschaffing, daar doen we niet aan. Want er is sowieso geen sprake van in mijn district Zuid-Holland-Zuid. Nee, het is een onzin. Kijk, ja. een, een politieorganisatie wordt afgeschreven over aantal mensen... ...wat uh, inwonend is, daar hangt een verdeelsleutel aan, daar krijgt hij geld voor yeah. maar wat, het Maar wat nu wordt gebracht, voor, uh, het, neem goed, of voor al die mensen, uh, dat zij schrijven, of het nou een man is of een vrouw is, zwart of niet, dat doet die de zaken. Al die mensen doen het best mm -hmm. en die proberen zo goed mogelijk hun wet uit te voeren om te zorgen dat het allemaal uh, goed gaat... En wat nu, uh, beeld wordt geschreven door al die mensen. En ik vind de god dat ze het mee willen maken. Dat ze het moeten betalen. Maar het beeld wil ik weghalen. Dat het niet zo is. Dat het beleid is vanuit de politie. Van joh, je moet je luisteren, Friet. Jij moet 300 bekeuringen maken. Jij moet de 400 bekeuringen opgelopen schrijven. Om het geld binnen te halen. Dat is absoluut niet de waarheid. Staat genoteerd René. En dan staat het daarmee ook meteen 5-2 is goed. Hartstikke goed, dankjewel, fijne nacht nog. Graag gedaan. Hoi, hoi. Uh, ja, wat vind jij? 0801121? Liek wordt helemaal gek aan de andere kant van het glas, maar als je er nog gekker wil maken, dan kan dat. Via 0801121. vind jij dat er te snel boetes worden uitgedeeld, of zeg je van, nou... dat kan allemaal wel wat sneller, hoor. Laten we er nog maar eentje doen. Dus uh, uh, zometeen, uh, dan, uh, dan ben ik benieuwd naar je mening. 0801121. Deze dame won de popprijs Afgelopen avond, Caro Emerald, a night like this. allemaal bij, hè? bij dat bij Noorderslagfestival, eh, Want ze heeft namelijk op Noorderslag in Groningen de popprijs 2010 gewonnen. Karel Emerald. Dat is de prijs die gaat naar de band of artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. En dat is natuurlijk ook Karel Emerald. Want El, oh, die heeft toch een jaar gehad vorig jaar. Goeie praat was dat. Een Night Like This. We gaan naar Sikko. Sikko, Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Ik ga even mijn radio uit. Ja, dat is goed. Allemaal. Moment. Dan gaan we zo heen en weer zingen. Ja, ik heb al een momentje. Even twee gekke verhalen. Ja. Het eerste was, dat gaat niet over een boete, maar over een idiote bureaucratie. Een collega van me die heeft een huurachterstand van 5,95 euro. Ja. Die krijgt een aangetekend schrijver van de portaal, de woningbouwvereniging. Met een postzegel van 8,95. <laughs> dat is toch echt. Ja, Maar nee, nou, wij hebben krom gelegen op het lachen. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, want dan, uh, wat doe je dan nog voor eigenlijk? Nou, precies. En die huur wordt automatisch afgeschreven van, van zijn inkomen. Dus hij krijgt gewoon 500 euro minder dan een salaris. Ja. Dat is dus een foutje van uh, de bureaucratie van de sociale werkplaats. Ja. Nou goed. goed tweede ja, verhaal. Ja, precies. Dat was uh, een agent die bekeurt een ventje voor de. Opgeparkeerd staat. Ja. De wijkagent zegt dat moeten we laten gaan, want die vent haalt alleen maar het pakje sigaretten. Ja. Nee, zegt de agent die bekeurt: jullie hebben hier twee gratis parkeerplaatsjes. de enige twee in heel Leiden. En kan hij kan hier gaan parkeren, En dus krijg je een bekeuring. Ja. kijk, weet je wat het is, Sico? Dat, dat, dat, dat, het lijkt wel alsof je niet eventjes meer gewoon, uh, gewoon even lekker in je gang kunt gaan zonder dat je bang moet. Je moet bijna elver al krijg je, een, krijg je een boete voor. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oh. Okay. Nou, kijk, eh, als het in de binnenstad is, zou ik zeggen, ja, je hebt gelijk. Ja, als je mensen in de weg staat, dan, dan, dan kan je natuurlijk niet, want dan moeten mensen langs. Maar als je ja. gewoon eventjes, ja, ik weet niet waar het was en hoe druk het was, maar als je gewoon even de auto langs de kant van de weg zet om even een pakje sigaretten te halen, ja, who cares? Nou, dit komt makkelijk, het is niet van die druk. Nee. Maar die agent is... <coughs> Gaat het een beetje? Jong, die agent was keihard, hij zegt echt de stap stoep en dus. Ja. ja. Neem een slokje water. Ja, ben ik mee bezig. <laughs> Verstandig. Verslik je? Ja. Ja, dat kan hè, soms. Ja. Nee, maar dat is een beetje kinderachtig natuurlijk. Ik bedoel, ik dat alleen maar ja. een pakje sigaretten. En die wordt dan bekeurd. En hoeveel boete kreeg hij? 75. 75 euro. Ja. Dat is een duur pakje sigaretten. Heel duur. Ja, ja. ja. Heel duur. Nou, Staags, ik zet er dan bij uh, dat jij vindt dat er te snel boetes worden uitgedeeld. Dan wordt het 6-2. Nou, dat is prima. Nou, oké. Okay. Hartstikke nou, goed. Dank je wel, Seko. Tot later, hè. En sterkte. Oh, oh, ik hoop dat die blijft leven. Eh, uh, Ronald. Eh, uh, ja. ja. Uh, Goeiemorgen. Pas op dat je je niet verslikt. Ik vind het ook uh, veel te veel wat er momenteel aan boetes wordt uitgedeeld. Ja, te snel? Ten ja, ten eerste is die meneer die daar straks belde. Is waarschijnlijk zelf zo'n. Uh... Watje van de uh, oma Gent, want uh, er is wel degelijk sprake geweest altijd van een kwotums die ze moesten halen. Ja, René heb je het over hè, die we, die we voor, uh, voor de plaat... Uh, ja, die hadden. Was, ja, die was van de club, van de slappe watjes, want uh, dat is natuurlijk makkelijk hè, Bekeuringjes uitdelen. Ja, ja. En uh, kijk, ik kom nog uit een andere tijd. Uh, als je wist dat je 50 mocht, dan werd je niet bekeurd onder de 60. Nee, nee, ja precies, je... En als je 120 mocht, dan werd je niet onder de 130 uh, bekeurd. Dan werd er een soort van marge, zo van, nou ja, je mag je 50, maar als je ongeveer 55 rijdt, dan... Uh... Er zat zo'n dikke... No het, bij 50 zat er wel 10 kilometer tussen, en bij alle andere overtredingen zat er minstens 10% tussen. En, en wanneer, hebben ze dat dan, uh, wanneer hebben ze dat dan veranderd, voor jouw gevoel? Wat is het uh, Nou ja, dat is gekomen met de komst van de camera's, hè. Ja, ja, dus dat ze het echt goed konden meten toen... Uh, Kijk, ik heb uh, alle camera's nog zien komen ongeveer. Ik heb jarenlang van Amsterdam naar of Alkmaar naar Amsterdam geforenst. Nou ja, dan ging je morgen vroeg rustig met 140 100 over de weg. En dat kon ook makkelijk. Die weg was groot genoeg. <laughs> en rustig genoeg. Yeah. Dus ik bedoel, geen probleem. En weet je dan, dan, dan werd je natuurlijk nooit geflitst en nooit, uh, nooit nee, van de weg jongen. afgehaald? Nee, nee, nee, nee. Nooit de verkeersgroepen die moeilijk deed, want die, die uh, zaten toen ook nog niet op de weg. En nu dan? Uh, nou ja, nu zitten er natuurlijk een hoop blinde vinkers, zoals ik het noem, op de weg. Ja. Die je dus niet kunt herkennen als politiewagen. En ik zeg net al tegen die mevrouw Lieke van... Uh, kijk, ik woon nu in, in uh, uh, Noordoost Groningen. Mm -hmm. En dat ik hier kwam wonen in 2001... Uh, kon ik, als iemand mij belde vanaf het station in Winschoten een kilometer op acht hier vandaan... Mm. dan kon ik met 50 door het dorp, dan kon ik daarna 80 rijden. Nou ja, dat kon ook 90 of 100 zijn als de wegsituatie toeliet. Dus yeah. uh, zat ik met 11 minuten op het station. Ah. Nou, nu hebben ze dat anders gedaan. In het dorp mag ik nog maar 30. Vervolgens mag ik nog maar 60... Dan weer een stukje 30, daarna weer 60 tot en met windschoten aan toe. Kortom, ik doe er nou 20 minuten over. Ja. Voor ik überhaupt in windschoten ben, dan ben ik nog niet eens op het station. En je hebt bijna nieuwe zolen nodig van telkens die uh, dat gaspedaal uh, uh, indrukken en weer loslaten? Uh, ja, die, die, die, die breken geregeld, dat is duidelijk. <laughs> nee, maar ik bedoel, kijk, het gaat zo makkelijk. En ik hoor elke keer, hoor ik de politie klagen: van... we hebben mankrachten tekort dit, mankrachten tekort dat. En elke keer zie je dat ze reuze controllers euh, hebben... zelfs tot en met razzia's aan toe, zoals ik het betitel... waarbij ze op een weg naar Duitsland, op welke weg dan ook naar twee, weet ik wel hoe welke dat is... dan houden ze echt elke auto aan. Ja. Nou, dat, dat het, noemden we in de WO2 een razzia. Dus en het hele volk pikt het gewoon en, en de staat doet het. En kijk, ik vind dat je voor 3-4 kilometer wordt gepakt voor 29 euro... Uh, dat vind ik een krankzinnige zaak. Ja, ja. En dat maakt, dat maakt de burger vijandig tegenover de overheid. En de overheid vijandig tegenover de burger. Nou ja, dat is het ook. Je creëert ook een beetje een soort, uh, soort, uh, soort sfeertje tegen elkaar. Alsof het echt uh, wij tegen, tegen, tegen hen is. Precies. En dat precies. is natuurlijk niet en dat de bedoeling. Je is van zo'n agent, net zo die op zo'n paard zit. Ik bedoel, het is een hele oude grap, hoor. Ik moest er niet meer om lachen. Nee, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ken... ik ken me normaal. Ik nog niet. Maar, maar... <laughs> maar ik vind ook, en dat is een ander verhaal... je mag zelfs tegenwoordig tegen een agent niet meer zeggen homo. Nee. Nou, ja, dat zou ik wel eens uit willen proberen met een journalist Dat ja. ik er eerst zeg tegen een hetero... Ja. en kijk of ik dan geen boete krijg en ik wil van. Ja, dan zeg ik even later. Oh, dan wil ik weten dat ik hang. En dan kan je hem pakken wegen discriminatie. Maar het is wel raar om, om, om mensen eh, dan ineens het, de, de, de, hun seksuele voorkeur te gaan noemen. Waarom zou je dat, dat doen? Ik heb er ook helemaal niks mee <fearful> te maken. <laughs> nee. Maar voorheen eh, gingen ze ervan uit dat als je agent was. Nou, dat je wel een stootje kon hebben, anders was je toch geen agent. Ja, en dat precies. wil ik zeggen, het zijn nu gewoon slappe en vooral laffe watjes. Even een beetje een, beetje een dikke huid krijgen, dat is wel handig als je agent bent. Zeg ik, ik, ik wil dit zeggen, het zijn slappe watjes. Ik heb ooit in 1997 op Talk Radio de term Blauwe maffia' uh, ge gelanceerd. Ja. Nou, ik heb sinds kort pas internet, want daar loop ik dan wat mee achter. Ik ben ook al wat ouder nou, en als een vriend van best, mij is, dan moet je via. goochelen voor de grap. Het woord blauwe maffia. nou doe het maar eens, moet je eens kijken hoeveel mensen dat hebben overgenomen. Ja, dat en ze hebben nog gelijk ook. Dat is echt een term, uh, dat, uh, dat gaat helemaal rond, blauwe maffia. Ja, dat bedoel ik. Grappig. En, en terecht, want kijk, vroeger was de politie, was je vriend, je kreeg een waarschuwing, je zei bedankt en je liet het wel uit je hoofd. Ja, ja. Verder... Ja, nou, dan uh, zet ik erbij, uh, had ik al bijgezet, maar dan staat het 7 tegen 2 voor, uh, voor uh, de mensen die vinden dat er te snel boetes worden uitgedeeld. Ja, ik vind dat de overheid gewoon vriendelijker moet zijn voor zijn burgers, want die zijn uiteindelijk de overheid, die passeert er al. Hè? De maatschappij, dat ben jij. Ja. Maar dat zijn wij dus niet als we op die manier gaan opereren tegenover elkaar. Staat genoteerd, Ronald, dankjewel. Uh, geen dank. En, en sterker met het ritje naar het station. Ja, ja, ja, ja. dankjewel. <laughs> Joe, hoi. Dag. Even kijken hoor. Wat weinig vrouwen eigenlijk. Saïda? Ja, hallo. Hé, hey, eindelijk. Je bent de eerste. Krijgen jullie geen uh, boetes als vrouw zijnde? Zo, hier in Rotterdam. Nou <laughs> ja, ik hoor het <laughs> al. <laughs> waar, waar, waar heb je boetes voor gekregen dan? Nou, ik heb maar één boete gehad, maar... Uh, het, was, het is wel een aantal jaar terug. Het is maar twintig iets. Maar, maar ja, die komt net zo goed aan. Iemand geven die het nodig had. Ja, ja dat is en, uh, waar. Ik had zo'n oplaatbaar lampje voor op je fiets en die was ik vergeten. En ik moest, ja, nou, het is zeker twee uur lopen ja. van waar ik was naar mijn huis. En, uh, nou ja, ik denk, de metro die staakte die dag, dat weet ik nog goed. Mm -hmm. En, uh, nou, dus ik ga fietsen en op de main als ja hoor, politie. Nou, ik kreeg een boete van 20 euro. Ik zeg aan haar, moest ik dan gaan lopen? Zeg ze nog rustig, ja, hè? dat was al na negenen s'avonds. Ja, maar dan mag je natuurlijk niet... Ja, ja, het, zou ook, het, het zou wel gek zijn als je dan wel verder mag fietsen. Vind ik zelf. Maar het is jammer dat je moest lopen, hoor. Maar ja, als je dan verder mag fietsen, dan heeft die boete ook nee, weinig zin. Nee, maar ze zei ook, ik moest maar gaan lopen eigenlijk vanaf, ik, vanaf ja, waar ik was. betrokken. op die manier. Ja, precies, ja. ja maar ja, dat is ook, als je dan twee uur moet lopen, dat kan natuurlijk ook niet. Nee, en dan s'avonds, als vrouw zijde uh, ja. alleen... ja. Uh, ja. ja. Dan moet je een busje pepperspray meenemen, maar dan krijg je ook weer een boete voor. <lacht> dus is toch illegaal. Ja, ja, precies, dat mag ook niet. Ik hoorde laatst dat je, dat je mijn vader vertelde dat, die zei je moet uh, verbandspray meenemen. Ken je dat? Wat? Met, ja, verbandspray. Kun je dus, als je dus een wondje hebt, dan kun je met dat spray kun je dus op, je, uh, op het wondje spuiten. En dan, uh, uh -huh. dan, dan gaat dat wondje makkelijk dicht. Maar het is dus gewoon bij de drogisterij te koop. En, maar dat schijnt heel handig te zijn als een soort van pepperspray vervanger, verbandspray. Die heb je nergens afgevonden? Ja, afgevond. wat dacht je van die, die deodorant, fa-man of weet ik veel wat? Ja. Volgens mij is dat ook wel leuk. Ja, dat doet ook al pijn inderdaad. Ja. En ook die politie, uh, die kwam ik ook een keer. Nou, de stonden ze onder een poortje. Daar stonden een paar fietsers, Hebben ze een streep in het wegdek. Mm -hmm. Nou, die stonden met hun voorband over dat uh, streepje heen. Nou, dan gingen ze, jullie moeten erachter. Nou ja, al die lui die daar stonden, die deden dat. Ik stond echt zo verbaasd te kijken. Je had dat niet gedaan. Jij dacht, uh, bekijk het maar met je streepje. Ja, maar wat is dat voor overtreden? Ze rijden toch... Ja. ja. Ja. Dan heb je echt niks te doen. Nee, dat is het inderdaad. Dan heb je echt niks te doen. Als je daarop... Als je daar tijd is om daarop te letten... Want zelf ja. rijden ze wel over de stoep... en door het rode leer met je Ja, fiet, maar, uh, dat, maar dat, dat, dat klopt. Alleen, daar, dat, ik vind dat dat wel moet kunnen. Want je moet ook... Ze moeten ook even snel uh, eventjes ergens kunnen zijn natuurlijk, hè? Ja, maar dat was toen geen rijden. noodsituatie. Nee, maar toch, maar dat weet Omdat je niet Omdat het een snel. beetje regent. Ja. ja, maar je weet natuurlijk niet of het, of het een noodsituatie kan worden. Dus het, ik kan me voorstellen dat als, als politiewagen dat je toch even niet in een van file wil komen. Nee, ik heb het daar nou over politie op de fiets. Oh ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, die, die en ik ook, ja. stom, wil ik ook nog even wat zeggen. Ze kunnen beter de straatnamen en de gebouwen in Rotterdam gaan leren. Want uh, die kennen ze paar, niet? Twee, wat zeg je? Die kennen ze niet zo goed uit hun hoofd? Nee, ik stond ergens beneden bij het zwembad op Zuid, ja. bij Zuidplein, en iemand vroeg "Maar kan je 112 bellen, want uh, werd de oude vrouw daar werd een beetje onwel. Ja. Nou, ik bellen, nou komen ze eerst vragen, moet er echt een ambulance komen? Ik zeg, ja, wie, hoe moet ik dat nou weten? Ze vragen het, bestuur nou maar, komt er een politiebusje langs, ze kijken zo, ze weten niet eens waar het zwembad is, terwijl we er maar twee of zo in Rotterdam hebben. Ja. En, en waar, nou, waar komt er nog een politie? Die is dus weer weggegaan. Komt er nog een politiebusje? Nou. Ja. En die wist het ook niet? Nou, die zijn uiteindelijk wel gestopt. Maar dat, dat is toch daar bij, uh, bij, bij de, bij de Sallandweg en de Goorlandsingle? Kijk, waar woon jij? Ja, nee, ik zit op Google Maps te kijken, joh. Oh. <laughs> en bepaaltje naar afloop oma is meegegaan ga in die ambulance gaan die politieagenten gaan er nog even met oma de rollator met hun mobiel een foto zitten maken Nou, dat oh. spoor je toch niet nee dat is een beetje gek dat is een beetje raar inderdaad maar nou, als je wat wil je mag ze niks zeggen hè? dat ja. nee ja mag niet nee ja, goed staat erbij Saida het staat nu 5, 6, 7 8, 8 tegen 2 Oké, okay, ik maak voor mij, maar ik heb nog meer verhalen, maar ja. Doen we later. De... Is goed. Dankjewel hè, hoi. Hoi. Want de laatste van, uh, van dit uur in ieder geval is Daan. Daan, nacht. Hallo, mijn Daan. Hoi, Daan, hallo. In de auto hoor ik, of in de vrachtwagen. Ja, in de vrachtwagen. Ik ben internationaal chauffeur. Ja. Ik, ik, uh, ik vind uh, ja in Nederland, uh, ik, als je een fout maakt, vind ik dat je ook bekeurd mag worden. Dus ik, ik maak er 8-3 dan van. Ja, dat is goed. Maar ik wil eens eventjes vergelijken met in buitenland, ik, ik rij veel Italië en als wij zeg maar de, de bekeuring in Nederland zijn in principe een lachertje. Als, als ik inhaal in Nederland dan krijg ik een boete, als ik in Italië inhaal waar ik niet in mag halen, mm -hmm. dan ben ik gewoon drie maanden mijn rijbewijs kwijt. Ja, heb je dat wel eens gedaan? Nee, maar ik heb verschillende <laughs> co collega's die dat al gehad hebben. En dan zit je gewoon drie maanden zonder inkomen. je mag in Nederland mag je niet, uh, niet meer rijden, want je hebt geen rijbewijs meer. Nee, nee, je kunt geen kant meer opladen natuurlijk. En dan denk ik, ja, als je hier dan een, een overtreding maakt waarvan je zelf schuldig bent, ja, dan moet je ook niet zeuren hè, als je daar een bekeuring voor krijgt. Nee nou ja, dus eigenlijk zeg jij, ja, ja, de, de, de, de bekeuringen hier zijn misschien wel een beetje lafjes allemaal. dus is zo'n 100 euro, ja. Ja, dat, dat, daar schik je ze niet meer af. Nee, nou ja, dat, dat vind ik in, in Italië en Frankrijk bekeuringen van duizenden euro's, want daar, daar heb je het dan ook over. Ja, dat schrikt ook niet meer af, dat gaat nergens over natuurlijk. Nee, ja, nee, maar dan, uh, nou ja... Op zich wel, natuurlijk, want dan ga je niet te hard rijden als je, als je duizenden euro's uh, boete kunt krijgen. Nee, nee, dat leer je dan wel af. Dat, <laughs> dat doe je dan niet meer. Yes. Als je het voorbeeld een paar keer gezien hebt van, uh, van collega's, ja. dan uh, ga je nee. wel bij je achter krabbelen van moet dat nog wel doen. Ja, dan ben je een hele maatsalaris kwijt. Dat moet uh, uh, je ja. we hebben. Nee. Ja, maar ik vind, uh, ja, hey, maar mijn mening is: als, je, als jij iets fout doet uh, wat niet mag, ja, dan dat moet je niet scheuren als je daar uh, consequenties van krijgt. Uh. Nee. Nee, en jij kan het weten, want jij zit veel op de weg natuurlijk. Uh, ik rijd 200.000 kilometer in een jaar, dus hey, oh ja. Ik, uh, bedoel, uh, ja. Jij ziet veel weg, wegmisbruikers ook, neem ik aan. Heel veel, heel veel, ja. heel veel. Ja. Dat zie je ook uh, veel. Ik, ik rijd net uh, op de H2 uh, een, een grote mouse, een, een grote... Uh... Een grote opstopping voorbij en dan, dan zie je mensen gewoon 140 die mensen voorbij schieten ja. die daar aan werk zijn. Ja, dat kan ook niet natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, zeker niet. Ik vind dat daar ook vooral bij wegwerkzaamheden, daar moet echt op ge uh, gewoon goed nou ja. op gelet worden. En want dat is echt levensgevaarlijk. Die nou ja. mensen zijn er aan maar, het heen. Maar, maar ik, ik vind in Nederland uh, moet je niet klagen want bekeuringen zijn niet hoog. Als ik, als ik drie kilometer of vijf kilometer te hard rijd, dan krijg je 26 euro. Ja, en waar heb je het over? Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. staat genoteerd aan. Het staat uh, 8-3 maak je het dan. Ja, ik maak erachter. <laughs> dankjewel, hè. Hey, prettig en hij werkt ze nog. Hoi. Jo, Yo, dankjewel. We gaan naar de plug, want ook deze week... vragen wij drie kenners uit de radiowereld... om jouw favor hun favoriete plaatje van het moment met ons te delen. En aan jou is het dan om een keuze te maken... tussen deze drie platen. Hallo, mijn naam is uh, Mark Adriani. Ik ben de presentator bij Radio 2. Niet iedere dag, helaas. Dat zou ik natuurlijk wel willen. Maar ik mag alleen uh, op vrijdagavond tussen 8 en 11. Dan heb ik een programma, Het Platenpaleis. Programma met lekkere discoplaten, van die oude platen. Nou, die worden niet meer gemaakt. Dus ik ga vandaag niks pluggen. Wat oud is, gewoon iets nieuws. Uh, dan zul je denken, nou, er is vast wel iets dansbaars... waar ik dan voor zou kiezen. Maar ook dat is niet het geval. Nee, ik kies voor iets heel anders. Ik kies voor de band Hurts. Die hebben een hit hit gehad eigenlijk, Wonderful Life. Geen hele bekende plaats geworden in Nederland, maar hij is prachtig. Hij is uh, aan de ene kant modern, de, je hoort de synthesizer, je hoort uh, uh, volgens mij een elektronische drum. Says, en aan de andere kant is hij ja, toch ook wel weer heel puur en dat komt met name ook door de stem van, uh, van de zanger. De bandje Hurts bestaat uit twee man Theo en Adam, ze komen uit, uh, uit Engeland. En uh, eigenlijk tijdens Serious Request afgelopen winter... nou, het is nog steeds winter, maar afgelopen uh, decembermaand was dat dus... werd deze plaat regelmatig aangevraagd voor het goede doel. En toen dacht ik, nou, dat is mooi. Even kippenvel, je zat in de auto en toen kwam, kwam even, even een momentje van kippenvel. Ik denk, heerlijk deze plaat. Ik plug hem, ik wil hem horen nu op Radio 1, hij is fantastisch. Hurts. I would walk in far from home. Ik ben Leo Blokhuis. Ik heb een uh, programma op Radio 6. Dat heet Sweet Soul Music. Zaterdagavond op uh, Radio 6, dus tussen uh, 7 en 8 wordt dat uitgezonden. En u raadt het al, daarin het louter soulmuziek. Veel soul uit de uh, late jaren 60, vroeg jaren 70, omdat ik dat mooi vind. Maar ik hou van meer muziek dan alleen soulmuziek. En uh, de plaat die ik hier kon pluggen is geen soulplaat... Het is uh, eigenlijk een, uh, uh, een plaat uit Amerika die in het uh, verlengde van alles wat ik mooi vind uit Amerika ligt. Uh, mooie melodie, mooie koortjes en dan met een, uh, een uh, lekker eigenwijs alternatief randje. De groep. Heet Iron and Wine. En de nieuwe single van dat gezelschap heet Walking Far From Home. Um, Iron and Wine is een groep. Maar um, er is eigenlijk maar één man die toe doet in dat gezelschap. En dat is Sam Beam. Een man met een baard en een houthakkershemd, Zoals je ze wel vaker ziet in de nieuwe folkachtige muziek uit Amerika. Dus hij is daar ook zo een van. Er komt uh, binnenkort een nieuw album van Iron and Wine. En dat vind ik alleen maar goed nieuws. Ik heb daar in preview een paar stukjes van mogen horen en dat is uh, zeer vrolijkmakend. Iron and Wine is een groep die uh, nog wel eens uh, aan de wat sombere kant van de muziek gaat zitten. Maar in, in deze nieuwe single hoor je zowaar wat uh, vrolijkheid die uh, aan de Beach Boys doet denken. Eigenlijk moet je niet zoveel over muziek moeten zeggen... om uh, iemand te van overtuigen dat het goed is. Je moet gewoon het plaatje draaien. En dan uh, spreekt het helemaal voor zich. Ik heb het volste vertrouwen in, uh, in dit nummer. Het zou wel eens een, uh, een volgende stap... een kleine doorbraak voor deze band kunnen zijn. Iron and Wine, Walking Far From Home. Mijn naam is Ramon, sidekick ieder weekend bij Timor radio, het, het weekendprogramma van 3FM. En ik heb ook nog een eigen nachtshow. Dat doe ik één keer in de week, van 1 tot 4 op 3FM. Groot talent. Zeggen andere mensen, zeg niet over mezelf. Hier moet je naar luisteren. Dit is namelijk echt heel erg tof. Uh, het komt uit Zweden. De uh, tallest man on earth, zeg ik altijd. Maar dat spreek ik verkeerd uit. Het is namelijk de tallest man on earth. I never knew I was a lover. Steal you ja, bijzonder, een beetje volkachtig. Doet me een klein beetje denken aan Mumford and Sons. Nou, daar ben ik groot fan van, een beetje volksmuziek. Toll is Nerd, King of Spain. King of Spain. Welke wil je horen? Laat me weten. Het liedje van Mark Adriani, Hurts, met Wonderful Life. Leo Blokhuis, die koos voor Iron and Wine, met Walking Far From Home. Of het liedje van Ramon Verkoeien. The Tallest Man on Earth... en The King of Spain. Welke je wil horen, kun je mailen naar 47.bnn.nl. Dus 47 bnn.nl. Ik ben heel benieuwd. En ik doe nog één rondje bellen zometeen. Omdat het zo leuk is en omdat het nu 8-3 staat... voor de mensen die vinden dat er te snel boetes worden uitgedeeld hier in Nederland... Ach, staat het. Wat vind jij? Worden er te snel boetes uitgedeeld in Nederland? Of zeg je, nou, dat kan wel wat sneller en het is dat maar allemaal nog niet streng genoeg? 0800-1121, 0800-1121. Zometeen het nieuws met René van Brakel.